Van 10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-logieer Mooi worden niet vervolgd. De 21-jarige hokieer overleed in 2014 in het Tergooi-ziekenhuis in Blaricum... nadat hij door geen enkele specialist was gezien. Het ziekenhuis gaf eerder al toe dat er fouten zijn gemaakt... en een longarts kreeg een waarschuwing van het regionaal tuchtcollege Amsterdam. Het is nog niet duidelijk waarom niemand voor de fouten wordt vervolgd... dat maakt het Openbaar Ministerie later vandaag bekend...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 De ACM reageert met de maatregel op klachten van consumenten. Het meteen tonen van extra kosten zorgt volgens de ACM ook voor betere concurrentie. Noord-Korea meldt dat het met succes voor het eerst een inter intercontinentale raket heeft afgeschoten. Die bereikte een hoogte van 2500 kilometer en kwam in de Japanse zee terecht. Japan heeft de test meteen veroordeeld en zegt dat de Noord-Koreaanse dreiging toeneemt organisatie Schone Klerencampagne is niet tevreden over de lijst met kledingbedrijven van de Sociaal Economische Raad. Op die lijst staan naaiateliers waar 64 Nederlandse kledingwinkels hun spullen vandaan halen. Als er klachten komen over misstanden in een atelier, zoals kinderarbeid, is meteen te zien welke winkels zaken doen met zo'n atelier. En volgens Schone Klerencampagne gaat de lijst niet ver genoeg. Verantwoordelijk minister Ploemen noemt de lijst een geweldige stap vooruit.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 De single uit de jaren 80 van Katja Kuku. Wie? Katja Kuku. En uh, Toen Ja, het derde uh, en de laatste van uh, Zandvoort op zondag. Met als eerste een uh, sportupdate. Allereerst even terug naar, de, halve, naar de, de kleine finale... tijdens de Confederations Cup tussen uh, Portugal en Mexico. Uh, zoals uh, gezegd, in de 91e minuut sc uh, scoorde Portugal de gelijkmaker. Ze zijn nu halverwege de eerste verlenging. En het spel wordt uh, met een minuut uh, ruwer en uh, gemener... Dus de gele kaarten uh, die, die, die worden uh, met veel verve getrokken door de scheidsrechter. Dus uh, wij houden die voor u in de gaten. En uh, Henny, hoe is het bij de Tour? Bij de Tour is het zo dat de uh, snelheid is opgeklommen tot 60 km per uur... maar dat met nog 45 km te rijden... de voorsprong van de vier vooraan nog steeds 2 minuten 20 is. En dat zijn, ik zeg het nog maar een keer, Thomas Bouda. Finney, Taylor Finney, Laurent Pichon en Jan Offredo. Drie Fransen en een Amerikaan. En uh, voorlopig houden ze het vol. 22. Snelheid van het uh, peloton 60 km per uur. Snelheid van de mannen vooraan 58 km per uur. Goed, uh, terug naar de realiteit. Terug naar tien over vier uh, op deze zondag, zonnige zondagmiddag, mag ik inmiddels wel zeggen. In de Tour niet? Nee, er zijn nee, al regen nee, en ze liggen weer. Maar hoe doen, jongens, hoe, hoe doen jongens van Jumbo het? Zitten die nog voorin? Ja, ze zitten nog steeds voorin. Oh, uh, je cool. kunt ze steeds uh, in dat rijtje zien rijden. Ze zijn zeer attent en uh, ja, wie weet... Gaan, we de, de, gaan, de, gaan, we, gaan we de finish meemaken? Nee, het uur? kan net. Ik nee. denk dat het uh, een minuut of twee, drie voor vijf uur plaats zal vinden. En Het zou natuurlijk schitterend zijn als er een uh, Nederlandse overwinning komt. Hè? Top dat je er nog bent. Goed. Maar, uh, ja, ja. Kwart over vier, tijd voor Pit Report rond de klok van kwart over vier. De nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, half vijf, het dier van de week. Zojuist weer een ververst dier. om het. Ja, je te kan zeggen. weer aan de bak. Ja, en die luistert naar de originele naam, Japi. Uh, het gedicht van de week staat een beetje onder druk... want als we dan de, tour, de, de, de, de finish van de tour mee kunnen maken... Nou, dan schuiven we door naar volgende week. Maar het uh, gedicht van de week zoals hij geprogrammeerd staat om kwart voor vijf... Uh, is Slenterend Dwalen, een gedicht van Marco Termes. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken doe je via, via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tonweg. Tina En die is hier is Kevin James in Nervus.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 van Kevin James, je de Nervous. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, we zijn er niet alleen op de radio, maar ook op tv, 24 uur per dag. ZFM, Zandvoort, en ga daarvoor naar kanaal 40. Digitaal via Sigo te ontvangen, in Zandvoort en de wijde omgeving. Nou, zo dan gaan we weer verder babbelen over de Formule 1, maar eerst deze. maar gewoon naar de meisjes over, hè. De girls just van Jorden. de Single uit de jaren 80 van Cindy Loper. CFM Race Radio, pit report. pit report. Ja, en van het voetbal in de Tour de France schakelen we gewoon even over naar autosports, naar de Formule 1. Allereerst Jacques Villeneuve, oud Formule 1 rijder... vond het geweldig om te zien dat Sebastian Vettel... tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan niet met zich liet sollen. Ik ben eigenlijk wel blij dat de huidige Formule 1 coureurs... nog emoties blijken te hebben. Al dus de Canadese wereldkampioen van 1997... in een gesprek met Autosport over het incident met Lewis Hamilton. Dat is goed en plezierig om te zien. We hebben twee mannen die vechten de titel en boos op elkaar waren... zonder dat er echt iets gebeurde. Wat is nou het probleem? Het is toch prachtige televisie... Er zijn mensen die daar anders over denken... en een ervan is de internationale autosportfederatie FIA. Gaat het incident tussen de Formule 1 coureur Sebastian Vettel en Lewis Hamilton nader onderzoeken? De coureurs kwamen het afgelopen weekend... bij de Grand prijs van Azerbeidjan twee keer met elkaar in botsing... nota bene in een zogenoemde safety car fase Eerst raakte Vettel de Mercedes van zijn tegenstrever aan de achterkant... mogelijk omdat Hamilton onverwachts remde. Een boze Vettel, leider in de WK-stand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 En tot slot voormalig directeur Ron Dennis van McLaren... treedt terug als bestuursvoorzitter van het Formule 1-team... en de gelijknamige autofabrikant. Hij verkoopt zijn aandelen. De 70-jarige teamwaas is daarmee na 36 jaar definitief weg... bij het Formule 1-team, meldde het Britse bedrijf afgelopen vrijdag. Dennis was in november vorig jaar al door twee andere eigenaren van McLaren... gedwongen te vertrekken als directeur. Hij werd vervangen door Zac Brown...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 met zijn ding, dingen dan is het lang geleden, is het lang geleden in de zomerzon dingen. Dus een groep die uh, hits in de jaren tachtig uh, scoorde. deze a new shoes en the point of no return. Hoe staat het met het voetbal? Nou, dat is uh, een behoorlijke kaartenfestival uh, geworden. Deze, die tweede verlenging. En dan hebben we natuurlijk de, over de, half, de, de kleine finale van de Confederations Cup... tussen Portugal en Mexico. Momenteel tussenstand van Portugal 2 tegen 1... met nog een kleine zes minuten te spelen in de tweede verlenging. Maar uh, allereerst moest er een, uh, een van de spelers van Portugal veld af... wegens uh, trappen in het gezicht. Dus toen stonden ze met tien. Dus even later was, uh, was Mexico, Mexico aan de beurt. Ook die uh, speler kreeg een tweede gele kaart. Dus kon ook gaan vertrekken. Dus tien tegen 10, met nog een kleine zes minuten te gaan. Portugal leidt met 2 tegen 1. Even snel een blik uh, op de Tour. Nog 32, even kijken, mijn brilletje opzetten. Nog 35 kilometer, iets meer dan 35 kilometer te gaan. In de stromende regen. En de gele truidrager uh, Thomas op 53 seconden. We komen daar uiteraard straks weer bij u op terug. Ja, dat wordt steeds minder hè, de voorsprong. Ja. Oké, okay, we houden het in de gaten. En uh, ook daarvoor is uh, Henry Ruckert vanmiddag aanwezig bij CFM. Hier is Kygo it het me. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Somewhere along the lines, we start seeing eye to eye. You were staying. Onze Zuiderburen Geigo. Ze scoorden de single It Ain't Me. Jawel, het is, uh, ja, we zijn eigenlijk één minuut te vroeg... maar we gaan hem uh, wel doen, want we hebben een nieuw dier van de week. Zijn naam is Japie. Deze keer is Japie het dier van de week. Japie is een Amerikaanse Stafford van zes jaar. Naar mensen is hij zeer vriendelijk en vrolijk. Japie wil niet samenwonen met andere dieren... want hier kan hij niet mee overweg. Hij wil graag op stap met de baas... en met een lange wandeling maak je hem heel gelukkig. Fietsen en hardlopen wil hij graag met zijn nieuwe baas doen. Het Asiel zoekt iemand voor deze lieve clown met veel energie. Wilt u weten uh, uh, en waar verblijft uh, Jaapie momenteel? Jaapie verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierentehuis.nl Want ook Japi verdient een thuis. Hey, zo is het Ga anders voor de andere leuke dieren naar het Kennen met Dieren thuis. Te vinden aan de Keeshofstraat nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Zo dadelijk om kwart voor vijf het mooie gedicht van de dag. Maar eerst nog wat muziek. Waaronder de van Diana Ross. Hier is Piano. Love Bezikheid. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, een update. Het is verschrikkelijk. Het is, nog, uh, het is zo dat Froem is in ieder geval bij de valpartij betrokken geweest. En die ligt op achterstand. Wordt nu door een ploegmaat, althans dat proberen ze, teruggebracht naar het peloton. De hele ploeg van Sky lag bijna op de grond. Inclusief dus uh, Froem. En die, uh, er waren twee uh, Lotto Jumbo-rijders bij. Dat was uh, Geesink. En uh, de andere was... Uh, en dat is natuurlijk vervelend... Ik dacht dat het Tom Lezer was, want die moet in dat treintje dat is dan de derde laatste, Robert Wagner is de tweede... en dan moet, Dil, uh, moet Dylan uh, Groenewegen het uh, kunnen afmaken. Maar voorlopig is de eerste valpartij geweest... er lagen een, een renner of twintig op de grond... en er wordt nu uh, heel, heel, heel hard ge gereden. Daardoor is die voorsprong van die vier man op kop... met nog 27 kilometer te rijden, die is groter aan het worden. Die is nu weer rond de 50 seconden. Het is een, een hectische etappe, het blijft regenen. Het schijnt dat in Luik bij de aankomstplaats uh, het zonnetje doorkomt... dus dat is in ieder geval iets goeds te melden. Maar voorlopig is het een grote wanorde en heel veel renners op achterstand. En ik kan mededelen dat de Confederations Cup om de plek 3 en 4 gewonnen is door Portugal met 2 tegen 1. tot zover deze sportupdates.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 Oh, So far away from my father's daughter She just wants a life for a baby all I all alone no one will come She's got to save him Daily struggle She tells him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 Clean Bennett met Rakkeby. Ja, voor een uh, tour update weer snel over naar collega Henny Rukkert. Ja, want het is verschrikkelijk spannend met nog zo'n 21 kilometer te gaan. De voorsprong van de vier koplopers is nog 26 seconden. Maar na die valpartij. Waarbij Froome en Bardet, de nummer 1 en 2 van de Tour de France van vorig jaar, betrokken waren. En ook Geesink. Ja, daar is heel veel gebeurd. En er is ontzettend gejaagd om die uh, achterblijvers terug te brengen. Die zijn bijna allemaal terug. Op twee man na. En dat zijn twee man van de ploeg van Froem, Froem zelf. Die van fiets moest uh, wisselen. Maar die rijdt nu weer tussen de auto's. Dus die zal waarschijnlijk uh, toch weer kunnen aansluiten. Want ja, nog 20 kilometer, je weet het maar nooit. Voorop is het uh, Frans de Jeum voor De Maer. Lotto voor Grijpel. Step voor Kittel. En Katusha voor Christophe. Die uh, de zaak leiden. Maar ook de ploeg van uh, Lotto Jumbo. Met uh, de laatste drie mannen die moeten gaan rijden: Tom Lezen, Robert Wagner en Dylan Groenewegen. Is weer voorin van het. Het peloton te vinden. Goed. Ja, zometeen het gedicht. Ben je er klaar voor? En dan, Ja, en dan de laatste, laatste kilometers, dan is de microfoon voor hen weer. Ja, uiteraard. Want, uiteraard. Maar, maar in het peloton zitten ze wel weer bij elkaar. Het is allemaal een ploegen. Het is een gebeuren, op het, ja, het is gewoon ja, ongelooflijk mooi. En, uh, maar ja, die vier hebben nog steeds 27 uh, seconden. Die komen zo dadelijk op dat laatste colletje. En dan gaat de weg gaat draaien, dan kom je in het uh, in het boerenland zeg maar, en dan is het weer ziet het er allemaal weer heel anders uit. Froem is nog steeds niet terug, wordt teruggebracht. Die zit nu uh, achter de ploegleiderswagen en uh, maar de afstand is nog een behoorlijk stuk, dus ik ik weet niet wat er gaat gebeuren. Wordt vervolgd. <hijen> van Laura en Dat was de Self Control. Tijd voor het gedicht van de dag. Vandaag een hele mooie van Marco Temmes. Slenterend dwalen. Zullen we uit wandelen gaan, mijn lief? Neem je me mee langs je favoriete plekken? Laat je mij als slenterend je verleden ontdekken? Een boom langs een slingerend pad waarin jij vroeger klom. Je lagere school, het plein waar je ticketjes speelde of de middelbare waar je tijdens wisseling van lokalen door gangen pareerde en de jongens het hoofd op hol bracht. Neem je me mee naar die plekken in de stad waar je zachte herinneringen aan bewaart. Vertel me, maak me wijs.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 We hoorden het uh, gedicht van uh, Marco Termes. Ja, wat kunnen we daarover vertellen? September komt, uh, komt een uh, nieuwe uh, dichtbundel uit. De, he, de van verzamelde hem. gedichten. En dat is iets waar we allemaal alle naar uitkijken. Ja, zo is het. Dit gedicht uh, komt ook uh, voor in, uh, zeg maar... Uh, ja, dat, de bundel. Uh, de bundel, ja, ja, precies. Zo is het. Ik zou dadelijk meer nieuws over de Tour de France... met Henry Rukert. Maar eerst, uh, bluf, hier is Hemingway... laat me amada pruebas el mar mi corazón escondido laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me me pierdo So- Het was Bluff met Hemingway. Ja, voor een uh, tour-update gaan we weer uh, snel over naar collega Henny Rukert. Want hoe is het daar uh, met de tour, Hennie? Nog 12 kilometer. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat deze etappe niet eindigt in een massasprint. Want wat is er gebeurd? Daar was uh, zo'n goede 20 kilometer voor het einde nog een kolletje. Daar probeerde Pichon samen met Baudet weg te komen. Maar uh, die Pichon die ging door... Daar ging Finny achteraan en net op die meet van de, van de, van de top van dat kolletje wint Finny. En inmiddels zijn Boudet en Pichon teruggepakt. En Finny en Alfredo hebben een voorsprong van 54 seconden op het peloton. Peloton waarin de Lotto Jumbo-ploeg heel mooi in, in stijl zit. Maar ja, 56 seconden is het inmiddels. Met nog 12 kilometer te gaan. Ik weet het niet. Het wordt heel, heel erg spannend. Nou, de finish redden we in ieder geval niet hè, voor 5 uur. Dat gaat niet lukken. Helaas. Helaas, helaas, helaas. Zo ik weer een uh, update. eerst deze van Saltana this, world. Dat was de zingen van Santana in Holland. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de wielrenners vanmiddag. Toch, Henny? Ja, wat een ongelofelijke spanning. Er is nog 9 kilometer te rijden. De voorsprong van de twee koplopers. En dat zijn die Finny, Taylor Finny en uh, uh, Pichon. Laurent Pichon, de Fransman. Die, die voorsprong is nog 47 seconden. En wat ze ook doen in het peloton: jagen, jagen, jagen, jagen. Ja, het lukt ze niet om korter bij te komen. Ze liggen zo'n 700 meter achter. En het is met 8 kilometer te gaan natuurlijk een heel groot end. Inmiddels is ook duidelijk dat Pinot, een van de betere Franse renners, dat hij uh, in die valpartij betrokken is geweest. En die uh, ligt op achterstand, die heeft moeten lossen. Dus dat uh, betekent misschien wel het einde voor Pinot van deze ronde van Frankrijk, al in de tweede etappe. Nog te gaan, 8,6 kilometer, voorsprong van de twee mannen op kop... en dat zijn nogmaals gezegd Taylor Finney en uh, Laurent Pichon. Die voorsprong is nog 42 seconden, 8 kilometer te gaan. Dankjewel Henny voor je bijdrage vandaag en tot de volgende keer. Nou, hij is helemaal geconcentreerd. Ja. Ja, ja, ja, ja, ik Je kan tegen hem praten, maar hij reageert niet meer. Nee, top. Helemaal geweldig. Zo spannend, jongen. Ja, ja, ja, ja. Goed. Nou, het zit erop voor ons, uh, Albert Jan. Ja, volgende ja. week zijn we er weer. Ja, zo is het. En uh, in ieder geval vanavond CFM klassiek. Vergeet dat niet. En aanstaande woensdag van 8 tot 10 bruist weer uh, Met de blues. Met, met de blues. De blues bruist op de CFM op uw lokale zender. Woensdagavond van 8 tot 10 uur een thema-uitzending van onze collega Willem Bruijs. Wij zeggen bedankt voor het luisteren.